De vier inzittenden van het vliegtuigje dat vanmiddag verongelukte op de Tweede Maasvlakte zijn twee mannen en twee jongens uit Rotterdam. Ze zijn allen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet nog niet of het vliegtuig is neergestort of dat de piloot heeft geprobeerd een noodlanding uit te voeren. Volgens de provinciale Zeeuwse courant we gingen de vier wel vaker voor een pleziertripje naar Zeeland per vliegtuig. De krant schrijft dat het Cessna was verhuurd aan een vliegschool uit Rotterdam.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 Op de stranden in Zeeland was het vandaag zonnig... in tegenstelling tot de kust van Noord- en Zuid-Holland. Daar hielden badgasten het vandaag al snel voor gezien. Dan nog het weer. Bewolking aan de kust... breidt zich vanavond en vannacht over het hele land uit. Het is vannacht een graad of 10. Morgen eerst grijs, later wolkenvelden en zon... en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie.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 Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, het Nederlands elftal kan weer bijeen. Met Ibrahim Afalai voor het eerst in dik zeven maanden meldde hij zich weer bij het Nederlands elftal. Een blessure hield hem maanden aan de kant en het was een zware periode. Ik denk dat het een nachtmerrie is, maar uh, het is toch werkelijkheid. En, uh, het heeft maanden, maanden zo geduurd, maar uh, ik heb me er toch doorheen geslagen... En, uh, ik ben weer terug. Overigens is er iets meer duidelijk geworden over de toestand van Joris Matthijsen. Hij heeft zijn hamstring verrekt. En dat betekent voor zijn EK uh, zullen de komende dagen uitwijzen of hij dat haalt. In Parijs zijn Michele Krajcik en Kiki Bertens al in de eerste ronde uitgeschakeld. Krajcik had er ook niet meer van verwacht. Ik ben elf dagen geleden geopereerd. Ik kon gewoon niks meer doen dan dat ik nu heb gedaan. en uh, ja, Ik kan alleen met een tevreden gevoel uh, weer naar huis. Dus. In Zandvoort werd vandaag weer volop gereest. Op de Pinkster races stonden de nodige raceklassen geprogrammeerd. Maar er rijden steeds minder auto's per klasse. De economische crisis eist zijn tol. Behalve de Mazda MX-5 Cup, die is enorm populair. Het enige wat ik als verklaring kan geven is dat je bij ons goedkoper kunt racen. En dat mensen dan zeggen van het wordt met de duur, ik ga wat goedkoper racen. En verder komt Hans Beum langs om te praten over de WK Schaak-Tweekamp. En hebben we een portret van meerkampster Daphne Schippers. Dat en misschien nog wat meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Maar eerst het Nederlands elftal. Dat kwam vandaag dus weer één na de nederlaag tegen Bulgarije. In Hoendelo sloot één speler zich aan bij de groep. Het was al even geleden dat we hem zagen... in Van Marwijk's Keurkorps, zoals het zo mooi heet... Ibrahim Afalai. Ja, ik weet niet meer precies. Ik wel. Ja, en dat is? Qua Nederlands elftal Uruguay uit. Oké. Okay. Nou, een mooie trip toch. Ja, dat was een mooie trip. Maar daarna was het voorbij. Ik heeft nog even gespeeld en toen ja. zeven maanden geblesseerd. Ja. Hoe is dat gegaan?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 Nou, dat je wedstrijd nu te maakt, dat je wedstrijden speelt, bijvoorbeeld in de bekerfinale invalt, was voor mij wat ik hoopte. Ja, klopt, maar ja, dat was niet het geval. Maar die week daarvoor heb ik wel weer een uur gespeeld. Maar ja, als spelers heel veel wedstrijden spelen en ze spelen elke wedstrijd als een krant, ja. wat is wedstrijdritme dan? Ga je als een krant spelen als je weer een echte hele wedstrijd van begin tot eind speelt, denk je? Weet ik niet. Misschien speel ik wel als een tijdsritme. Maar ja, zonder gein, ik bedoel, een bepaalde voetballer verliest nooit een bepaald gevoel voor de bal. Weet je trouwens hoeveel minuten jij dit hele seizoen gespeeld hebt? Nee, dat zou jij wel weten, denk ik. Ja, ik weet het, maar raar is wat, wat... Ik zou het niet weten. 124, met 124 minuten na het EK. Ja. ja. wat moet ik zeggen dan? Kan dat. Wat zeg je? Kan dat. Vind jij dat het kan? Ik bedoel, jij, jij kent je eigen lichaam het beste. Ja. Wat ik zeg, omdat spelers altijd over wedstrijdritme hebben. Bedoel, dat is natuurlijk niet veel gespeeld. Kan dat dan? Want ik heb het in het verleden wel eens hoor, Van Basten had het ook. De staan op een EK. Ik, ik ga er alles aan doen. Ibrahim Afalai, Bas Stigler, onze Oranje Watcher. Goedenavond. Dag, Robert. Hij klokt wat geïrriteerd? Ja, een beetje kortaf. Een afgemeten. Ja. Dat, uh, ik stond ernaast en dat uh, vond ik vanmiddag eerder gezegd ook wel een beetje, ja. ja. Hij praat gewoon niet graag over die blessure. Daar kan ik ook wel iets bij uh, voorstellen. Nou, maar... Ik ook. En wat, natuurlijk niet, wat je ook niet moet vergeten... is dat dat voor hem eigenlijk alweer een gepasseerd station is... Um, en hij moet nu eigenlijk weer, omdat dat nou eenmaal zo gaat... volgens de wetten van de journalistiek... aan ons allemaal gaan uitleggen hoe verschrikkelijk dat allemaal geweest is. Dus ik ja. kan het wel een beetje verklaren. Ja, maar goed, daar heeft de Oranje fan ook wel een beetje recht op, toch? Jawel, maar misschien dat Aflaai denkt, die had het ook gewoon kunnen weten. Want dat heeft natuurlijk de afgelopen maanden ook allemaal gewoon in de kranten gestaan. Ja, ja, ja. Um, je hebt hem ook zien trainen vanmiddag. Uh, wat was je indruk? Nou, er was niet zo heel veel van te zeggen... omdat het niet zo'n ongelooflijk heftige training was bovendien. Dat is de eerlijkheid die erbij hoort, heb ik de helft van de training niet kunnen zien. Um, waarom zou je zeggen? Nou, omdat de basisspelers van afgelopen zaterdag... na een uh, minuut of veertig dachten, dit was het wel... zich melden in de mixed zone. Mm -hmm. En daar moesten wij dus ons ook melden om de heren te interviewen. Dus ik heb de rest van de training helemaal niet meer kunnen zien. Ja, maar je hebt niet de indruk gekregen dat hij het nog even rustig aan doet in verband met die... Uh, nee, lesuur, in dat he? deel wat ik wel heb kunnen zien... is er met niet zoveel geks opgevallen. Nee. Wat zou zijn positie in de elftal moeten worden... Aan de zijkant, denk ik. Ik denk dat waar hij het meest voor in aanmerking komt... is de positie zeg maar, aan de linkerkant, euh, waar dan normaal gesproken Kuit staat. Of Kuit stond, moet je misschien wel zeggen. Want ik denk dat als iedereen fit is, dat Van Marwijk het is voor Afvalaai zou kunnen kiezen. In een voorhoede zeg maar, met Van Persie in de spits, Robben vanaf rechts, Snijder op 10 en dan afvalai op links. Ik denk dat dat de, de positie is waar hij het meeste kans maakt. In algemene zin, hoe was de sfeer na die, die, die klap, of die dreun van, Bulgar van Bulgarije... voor zover dat het een dreun was, überhaupt? Ja, kijk, ze banen er allemaal echt wel van dat ze, dat ze die wedstrijd verliezen... omdat ze wel onder Van Maarwijk juist geleerd hebben... om zelfs als je slecht speelt ook nog een resultaat te kunnen halen. En dat is wel iets wat de laatste tijd wel wat minder goed lukt. Dat is niet alleen hier het geval, dat is ook bij Bayern München het geval. Dat is ook helemaal een wedstrijd van niks, maar toch... Dat is ook uit in Zweden het geval. Dat is ook uit in Hamburg tegen Duitsland het geval. Dus het gebeurt wel iets te vaak. Dus daar balen ze van. Tegelijkertijd, eh, trainingsweek achter de rug in Lausanne. pittig getraind. Eh, vergeet niet dat ze ochtends nog zijn wakker geworden in Lausanne. Toen het vliegtuig zijn ingestapt en s'avonds hier een wedstrijd gespeeld. Dat is ook niet ideaal. Dus dat, er zijn voldoende oorzaken om aan te wijzen dat dat, uh, dat dat niet goed ging. Dus ze balen ervan, maar ze stappen er denk ik ook wel overheen. Tegelijkertijd legt het hoe stom het ook klinkt. Het is maar een oefenwedstrijd, toch wat extra druk op die wedstrijd van, uh, van Woensdag, denk ik. Want stel dat je die daar nou weer verliest, dan wordt er natuurlijk wel, hm. denk ik, wat extra gezeurd door ons. Ja, ons, de media. Uh, ja. ja, Laten we even luisteren naar een gesprek dat je had met Mark van Bommel. Hij blikt ook nog even terug op het duel met Bulgarije. Ik vond het eerst zelf niet slecht. Ik vond dat wij vrij snel druk proberen te zetten. Dat veroverde, wij veroverden de bal ook uh, redelijk vaak. Zonder echt gevaarlijk te worden. Er we hadden wel drie grote kansen. Misschien als je er twee maakt, dan speel je die wedstrijd anders. Ik denk dat we Bulgarije één keer eruit hebben laten komen. Net voor rust. Dus die vrije trap was op de, op de lat schieten. En na de goal, moet ik zeggen, was het niet goed. En zo heb ik het denk ik ook wel uitgelegd. Um, als je deze wedstrijd in je achterhoofd houdt... Um, waar sta je dan op weg naar een EK? Dat is moeilijk te zeggen. We hebben uh, geen rekening gehouden met, uh, met de trainingintensiteit in Lausanne. We waren nog niet compleet. Uh, Robben, Affelei uh, waren nog niet volledig inzetbaar. Stijn Gaas ook niet. Vanaf vandaag wel. En nu spelen we dus eigenlijk afgelopen zaterdag, komende woensdag en komende zaterdag. En dan weten we het wel ongeveer. Maar dat geeft nog geen garantie voor een goed of voor een slecht EK. Uh, nou zeggen ze wel eens. Het is misschien wel goed dat je in de voorbereidingen een paar krijgt. Dan is ik keer verliest. Dat is nooit slecht voor een elftal. En in het verlengde daarvan kan ik dan zeggen... 1988, eh, toen verloor stond toevallig... Oranje in de voorbereiding van Bulgarije met 2-1. Ja, dat is maar net hoe je het uit wil leggen. Je kan het positief uitleggen of negatief. Maar je moet van de positieve kant moet je het bekijken, naar mijn mening. Uh, dat we op de goede weg zijn. We zijn ook een tijd weer van elkaar weg geweest. Uh, nu moet iedereen het weer op onze Nederlandse manier doen. Uh, en statistisch gezien, wat je net zei... Uh, ja, dat zou wel heel mooi zijn. Maar zeg je niet eigenlijk van, je moet een beetje door het resultaat heen kijken ook? Ja, maar je verliest nooit uh, graag. Nee, dat begrijp ik maar. Als je het dan doet, doe het dan nu. Ja, maar dat is beter dan op het EK, want dan let je eruit. En is het dan toch zo dat nu door die Nederland tegen Bulgarije... die wedstrijd van Slowakije weer iets anders wordt? Want als je daar weer zou verliezen, dan gaan wij natuurlijk nog harder zeuren. Ja, maar dat, uh, dat, is ook, uh, dat hoort ook bij... Dat is niet alleen in Nederland zo, dat is overal zo. Maar wat ik al zei, we hebben in Lausanne geen rekening gehouden met de wedstrijd. In principe hebben we daar goed getraind. Ook een aantal malen twee keer per dag getraind. We hebben op de wedstrijd gereisd. Dat mag geen excuus zijn, maar dan moet je wel even allemaal meetellen. En wat ik al zei, eerste helft vond ik het niet eens zo slecht. Ook de uitvoering niet. Alles bij elkaar was de tweede helft zeker niet goed. En dat was het al. Ook zo geschrokken voor Matthijs, hè? Ja, Eigenlijk uh, ben ik daar meer van geschrokken dan van de wedstrijd. Als ik eerlijk mag, omdat het mij meer zorgen baart. Natuurlijk maken wij ons zorgen dat wij de wedstrijd niet gewonnen hebben. Maar als er een speler dat geblesseerd uitvalt... en zeker Joris, uh, omdat Joris gewoon een vaste waarde is. Als je, als je bekijkt wat hij allemaal gespeeld heeft... hij heeft volgens mij alles gespeeld op, zijn, op een enkele blessure na... die hij in, in, het, in, in het land opliep... Um, ik hoop ik dat hij er snel naar bij is. Nou, lijkt, het, moeten we zeggen, lijkt het mee te vallen, maar schoot toch toen het gebeurde weer robben van twee jaar terug door je hoofd? Ja, dat heb ik wel even gezegd. Ja, dat het in arena weer gebeurde, ongeveer dezelfde plek. Maar eh, ja, natuurlijk is het schrik en rot voor Joris. Maar we hebben iedereen hard nodig. En het is niet meer zoals, zo, zoals vroeger dat je met 14 tot 16 man een heel seizoen kon afwerken. We hebben er nu 23 en die heb je allemaal heel hard nodig. Het klinkt misschien cliché-matig, maar dat is wel zo. Wat is het laatste wat jij van Joris hebt gehoord? Ik heb hem vanmiddag gezien, ik heb hem gisteren ook gebeld... maar hij voelde zich al een stukje beter dan na de wedstrijd. Ik hoop dat hij snel, snel erbij is. Mark van Bommel over Joris Matthijsen. Het uh, laatste nieuws over Matthijsen, Bas? Uh, het laatste nieuws is dat zijn hemstring zo blijkt uit een MRI-scan... die is gemaakt in Ede vanmiddag. Zijn hemstring is verrekt. Uh, dus niet gescheurd, ingescheurd whatsoever, maar verrekt. En dat de komende dagen, zo luidt het officiële persbericht van de KNVB... moet worden afgewacht hoe de kwetsuur in zijn linkerbeen zich ontwikkelt. En dus? En dus moeten we afwachten hoe de kwetsuur in zijn linkerbeen zich ontwikkelt. De komende dagen ontwikkelen. Nou ja, rust houden en kijken of dat uh, het probleem oplost. Ja, en behandeling en dergelijke, daar is helemaal niets over te zeggen. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe ze dat doen. Daar zijn de meningen over verdeeld, denk ik, met de specialisten. Want de een zal zeggen, doe het wel. De ander zal zeggen, hou rust. Ja. Um, als hij afvalt, hè, wie zou hem dan in de selectie moeten vervangen? Uh, nou, dat is eigenlijk al gebeurd. Want, uh... Oh, je bedoelt, als hij echt helemaal buiten de 23 zou vallen, dat hij niet mee kan? Ja. Ja, nou, filosofeer maar door. Stel nou kijk, ik bedoel, hij is natuurlijk vervangen door Bouma. Dus als hij niet kan spelen, dan speelt Bauma linker centrale verdediger. Dat is, uh, dat is geen twijfel. Dat is bovendien de enige centrale verdediger die je in je selectie hebt die een linkerbeen heeft. Vlaar uh, speelt bij Feyenoord weliswaar in de linkerkant van het blok, maar is wel een rechtspoot. Uh, dus Bouma is de aangewezen man. Maar stel nou, eens, ik denk dat dat niet gebeurt hoor, want volgens mij valt het allemaal wel mee. Maar stel nou dat hij echt niet mee kan... Dan zul je dus gaan kijken euh, nou ja, de vier die je op het laatste moment hebt laten afvallen. Daar zit geen centrale verdediger bij. Dus dan denk ik dat ze toch uitkomen bij zeg maar, die eerste groep die in Hoenderloot trainde twee weken terug. En dat ze gaan nadenken over of Stefan de Vrij van Feyenoord of euh, viergever van AZ. Ja. Dat die... lijken mij dan de twee die er eventueel nog bij zouden komen... stel dat het met Matthijsen echt niet zou gaan. Ja, laten we hopen dat het uh, voor hem dat het zover niet komt. En ik hoor in jouw stem dat, dat jij ook niet verwacht dat dat nee, zover zal dat komen. Nee, dat verwacht ik zeker niet, want volgens mij valt het dus in die zin wel mee. En uh, bovendien, al zou je uh, hem misschien de eerste wedstrijd... Uh, of misschien wel de eerste twee wedstrijden niet kunnen inzetten... dan nog denk ik dat ze zeggen, ga maar mee. Want Matthijsen is natuurlijk met zijn ervaring, staat er altijd... Heeft bijna alles gespeeld. Is gewoon een hele belangrijke speler in dat elftal. Dus die laat je niet zomaar thuis. Nee. Zeg even voor het gemak zoals het twee jaar geleden met Robben ging. Want ook daarvan zeiden dus, ze. Nou, dat duurt nog wel even voordat hij echt wat kan. Dat viel uiteindelijk mee. Want in die tweede wedstrijd tegen Cameroen speelde hij alweer. Of de derde was dat trouwens. Uh, maar dan neem je hem toch mee. Ja. Duidelijk. Heel nou, kort, wat is morgen? Dinsdag. Mooi. En qua training. Uh, twee keer besloten. <laughs> ja, je wilde. Kort. Twee keer besloten. Uh, Oké, okay, goed. Dankjewel. Joep. Bas Stigler. Morgen dus uh, eigenlijk niks. Uh, want uh, ja, het is besloten. Dus ik uh, ben benieuwd of we dan toch nog iets krijgen. Uh, het is inmiddels 18 minuten over 10. De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft uh, zijn selectie teruggebracht... naar 23 spelers. De vier Duitse afvallers zijn uh, de doelman Marc-André Ter Stegen... Julian Draxler, Sven Bender en Kakao. Het viertal is uh, door Löw naar, naar huis gestuurd... en heeft de trainingskamp in Frankrijk inmiddels verlaten. En het Engelse nationale elftal moet het op het EK zonder Gav Barry doen. De middenvelder van kampioen Manchester City heeft een buikspier gescheurd. Bondscoach Roy Hodgson heeft Phil Jackyalka eh uh, van Everton als vervanger opgeroepen. Andaso no non voglio <mogelijk> più difendermi. Superare all'dentro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 me en Anastasia en uh, I belong to you. De tweede tennisdag op de banen van Roland Garros zitten erop. Uh, of zit erop. Twee Nederlandse speelden hun partij in de eerste ronde. Maar zowel Michele Kraaiecek als Kiki Bertens redden het niet. Dat Kraaiecek meedeed aan het toernooi, dat was al een wondertje op zich. Nog geen uh, twee weken geleden onderging ze een knieoperatie. Er bleek uh, niks mis te zijn met het gewricht.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 Nou, ik denk op dit moment niet. Ik ben ik, niet dat ik tevreden ben, maar kijk, ik ga met een gevoel van: ja, ik heb er gewoon alles voor gedaan naar huis toe. Dus. Michele Kruijtjek, Marcella Mesker in Parijs. Daar zijn we weer. Goedenavond. Goedenavond. Gisteren, gisteren sprak ik je ook al. En toen zei je al: van, Nou ja, je moet er niet te veel van verwachten. Dat kun je ook niet van haar verwachten. Ging ze wel eervol ten onder, vind je? Ja, eervol. Nou, eervol dat ze het in ieder geval uh, toch nog heeft geprobeerd, zo kort na die uh, operatie. En Ja, een wedstrijd 6-2, 7-5 verliezen. Het is, ja, het, is, het is niet slecht, maar het is ook niet goed. Het, het was het eigenlijk gewoon net niet. Um, eervol is, ja, als het 6-4 derde set is, dan, dan hè, heb je gestreden 2,5 uur. Ze heeft gestreden, maar ja, het zat er gewoon vandaag echt niet in. Hmm. Er valt haar niks te verwijten. Nee, dat nee, denk ik niet. Nee, nee. Nee. Ze gaan pogingen om de speler nog uh, te halen. Dat wordt nu ook een stukje moeilijker, of heel erg moeilijk misschien wel. We horen net de uh, verslaggever SNP al zeggen: van, Nou, we moeten hopen op een wildcard. Hoe reëel is dat, zo'n wildcard? Ja, ik weet niet hoe uh, de ITF dat precies uh, beoordeelt. De internationale tennisbond? En, ja, de, de, de, ik denk dat je in het lobbycircuit ijzersterk moet zijn. En misschien dat broer Richard, ja, die toch wel uh, met zijn wimbledon titel heel wat aanzien heeft in de internationale tennis, maar ook sportwereld dat die nog links en rechts een goed woordje voor kan doen. Misschien ook bij de president van de All England Club, Wimbledon waar het gespeeld wordt. Bij de NOC-NSF. Zij moeten dan weer die uh, lobby uh, inzetten. Maar ik, ja, ik schat in dat dat toch ook wel moeilijk wordt. Hoor. Je bent toch overgeleverd aan ja, uh, de voorkeuren van de organisatie. Nee. En die zitten eerlijk gezegd toch niet, denk ik, op een Nederlandse speelster nog te wachten. Nee, waarom niet? Ja... Um, net zoals bij de Grand Slams uh, spelen uh, de Wimbledon's en de Roland Garros en de US Open, die spelen elkaar altijd ba het balletje toe. Hè? Hier in Frankrijk krijgen Amerikanen of Engelsen een wildcard of een Australier. Ja. En in Australië, Wimbledon US Open krijgen de andere landen weer. Weet je, die gunnen elkaar zo het een en ander. Ja. Um, dus dat is een bepaald circuit. En ja, daar zit Nederland niet in. Maar goed, je weet het niet. Ja. Um, misschien denken ze, well, ja god, we hebben niemand bij de Nederlandse vrouwen. Uh, het zou wel leuk zijn. Maar ja, ja. ze kunnen net zo goed denken, god, uit Afrika hebben we ook niemand. Um, misschien is dat wel leuk als er van daaruit iemand meedoet. Ja. Dus je bent echt overgeleverd aan, uh, aan de wensen en aan de voorkeuren van de organisatie. Dan naar de tweede landgenote die in actie kwam, Kiki Bettens. Ze speelde een verdienstelijke partij tegen een Amerikaanse, McHale, drie sets. had de nummer 36 van de wereld nodig om Bettens uit te schakelen. Na afloop bekende Bettens toen, toen je haar sprak, dat ze flink last van zenuwen had. Ja, heel erg. Eigenlijk al heel de week voordat ik moest spelen. En vanmorgen eigenlijk natuurlijk nog wel iets extra's, omdat het toch een hoofdtoernooi is. Dus uh, ook toen ik begon aan de wedstrijd was het eigenlijk uh, niet zo leuk. Zo voelde ik me eigenlijk. Maar gelukkig ging dat aan het einde wel iets beter. Dan win je die eerste set heel makkelijk, 6-2. Je begint eigenlijk uitstekend tegen die Christina McHale. Ja, dat klopt. Ik speelde eigenlijk goed en zij maakte best wel veel fouten. Maar ik, kon daar, uh, ja, ik speelde gewoon aanvallend in mijn eigen spel. En ook de tweede set kom ik gelijk 2-0 voor. En helaas kon ik het vanaf toen uh, niet echt doordrukken en ging mijn niveau iets meer naar beneden. Wat was uiteindelijk het verschil in die derde set? Want uh, ja, 4-3 voor en uh, uiteindelijk 6-4 verliezen. Ja, het is heel erg balen. De uh, op 4-4 speel ik mijn eigen service game eigenlijk best goed. Alleen zij slaat die game gewoon drie ballen op de lijn. Dus ik denk dat het, ja, dat het eigenlijk gewoon voor mij een hele ongelukkige game was. En uh, dan op 5-4 heb ik ook nog wel een kans, maar speelt zij het eigenlijk goed uit. Um, je toont best wat emotie op de baan, uh, ook op die momenten dat zij op de lijn slaat. Um, dan kijk je naar de kant, naar je coaches, naar je, je familie waarschijnlijk. Heb je dat nodig? Ik heb het af en toe inderdaad wel nodig, maar ik weet dat ik het in het vervolg wel minder zou moeten doen. Ik moet me proberen gewoon te blijven focussen op de baan en uh, gewoon zelf mijn ding doen. En dan pas na de wedstrijd er met anderen over te praten. Uh, ben je altijd een emotionele speelster geweest? Ja, altijd. Ja. Eigenlijk nog veel meer dan dat ik uh, nu heb laten zien, denk ik. Dus uh, in dat geval ben ik uh, al heel erg vooruit gegaan daarin. Maar ik denk dat het zeker nog wel iets beter kan. Qua techniek heb je een hoop veranderd. Je grip heb je veranderd. En uh, dat heeft goed uitgepakt. Wat denk je dat je nog meer moet verbeteren? Uh, inderdaad, het heeft goed uitgepakt. De laatste maanden zijn we daar eigenlijk weer heel erg goed mee bezig geweest met trainen. En dat gaat steeds beter. En ik denk dat ik zeker ook mijn service deze week liep gewoon niet goed. En ik denk dat we daar de komende tijd weer veel op moeten gaan trainen. Zeker omdat we nu weer naar gras gaan. Dat ik dan uh, ja, daarmee wel beter kan uit de voeten kan komen. Over gras gesproken... Je zei net in de persconferentie, daar hou ik helemaal niet van. Nee, inderdaad. Ik heb vorig jaar mijn eerste toernooi erop gespeeld. En uh, ja, het beviel me gewoon eigenlijk niet. Het is gewoon een heel ander speltype en ik vond het toen nog lastig. Maar ja, de laatste maanden zijn we gewoon veel aanvallender gaan spelen. Dus ik hoop dat ik er dit jaar uh, beter op kan spelen. Ja, want dadelijk wel in het hoofdtoernooi voor Wimmelden. Dan ga je daar je debuut maken. Ja, inderdaad. En daar heb ik ook nu al heel veel, heel veel zin in. En ik heb hier al... Uh, uh, ja, in ieder geval meegemaakt in hoofdtoernooi. En ik hoop dat ik de, dan daar iets minder gespannen ben en dat ik ook uh, een goede wedstrijd neer kan zetten. Terugkijkend nu op je debuut hier in Parijs en op je wedstrijd. Um, zie je die wedstrijd van uh, zo even als een gemiste kans of kan je toch tevreden zijn? Ik denk natuurlijk dat het een gemiste kans is. Want ik had hier zomaar ook gewoon tweede ronde kunnen staan. Maar aan de andere kant, de eerste ronde van de kwalificaties had ik er ook al uit kunnen liggen. Daarin had ik matchpoint tegen. En eigenlijk op een hele gelukkige wijze won ik dat punt nog. Dus ja, het heeft een beetje een dubbel gevoel, denk ik. Kiki Bettens. Ja, wel opmerkelijk uh, dat ze nu zegt van ja, er had wel meer ingezeten. Ik denk, uh, waarom de euforie niet van het bereiken van je eerste Grand Slam toernooi? Nou, ik vind het eigenlijk Ambitie. Wel... Ik vind eigenlijk wel goed hoe ze reageert want uh, ze maakt haar debuut en het is natuurlijk hartstikke goed, goed gegaan. Ze heeft haar eerste toernooi gewonnen bij haar debuut. Nu uh, gekwalificeerd voor een Grand Slam. Ze maakt haar debuut. En dit was echt een eervol verlies. Laten we wel wijzen. Ja. Bijna 2,5 uur zwoegen. Maar wel kansen. 3-2 achter, 4-3 voor. Ze was echt niet te minder hoor van die uh, McHale, nummer 36 van de wereld. Dus het zat erin. En ze heeft juist de laatste periode zoveel van die close wedstrijden gewonnen. Ook in de kwalificatie, 9-7, derde set. Dus een beetje pech aan het eind. Uh, misschien toch de spanning. Dus ik kan me haar teleurstelling en haar dubbele gevoel heel goed voorstellen. En ik vind het juist wel goed dat ze ook durft toe te geven. Hè, ondanks het feit dat ze een goede wedstrijd heeft gespeeld. Dat ze zegt, ja, toch een gemiste kans. Dat geeft ja. aan dat ze jong is, gretig en dat ze meer wil. En dat vind ik positief. Heel kort nog even de buitenlandse toppers. hadden er eens een paar uit. Nou ja, Djokovic, hè, de nummer 1, gaat hij hier zijn vierde uh, achtereenvolgende Grand Slam winnen. Die druk is groot. Federer zegt uh, stiekem in de persconferentie te groot. Ik denk dat het te moeilijk gaat worden voor Djokovic. Uh, maar goed, hij won vandaag wel zijn eerste ronde tegen de Italiaanse Staracci. Beetje moeilijk eerste set tiebreak, maar daarna simpel 6-3, 6-1. Uh, Titelverdediger van vorig jaar, de Chinese Nali... Zij won uh, heel makkelijk van uh, Kirstea. Uh, zij drukte wel weer een uh, stempel, hoor, dus gaf gaf een te visitekaartje af. Dus dat vond ik wel uh, twee indrukwekkende partijen vandaag uh, op het centrakoord. Oké, okay. en Azarenka ook door, hè? Wat zeg je? Azarenka ook door. Azarenka, oh, die bedoel je natuurlijk. Ja, nou ja, dat was natuurlijk gekke werk. Die staat set 4 0 en Breakpoint achter om 5-0 achter te komen... tegen een 32-jarige Italiaanse. Dat dacht alweer met z'n allen, nou, er komt weer een Schiavone aan... Maar uh, Azarenka uh, ja, die weet die wedstrijd met een tweede service op de lijn, heel gelukkig, op dat breakpoint tegen te keren. Het wordt 4-1 in plaats van 5-0. Even later is het 4-4, wint ze die tweede set en de derde. Winterpartij op uh, een absoluut slechte dag, 60 fouten maakte ze. Ze kan het niet verklaren, ze weet niet of het te druk is, want uh, ja, ze is natuurlijk nummer 1 van de wereld en hier als eerste geplaatst. Hm. Maar ze won wel en dat is dan ook een kunst als je gewoon echt een, uh, zoals ze zei, een really bad day had. Ja. Ja. Goed, dankjewel. We hopen op een mooie dag uh, morgen met Robin Haase tegen uh, Dodig en uh, Arantja Rus. Die morgen speelt tegen de Amerikaanse Hampton. Dankjewel, Marcella Mesker. Ja. Net als vorig jaar maakte Daphne Schippers grote indruk... bij de internationale meerkapwedstrijden in Gotsies. Vorig jaar eh, nomineerde talent zich voor de Olympische Spelen. Dit weekende zetten ze die eh, om in kwalificatie. De 19-jarige Schippers is een fenomeen in de Nederlandse atletiek. Floors van Horen sprak over haar met coach Bart Bennema... met bondscoach Ronald Vetter en met Europees kampioen Jessica Ennis. Schippers. Als je die ontspanning blijft houden, dan kan het goed gaan. She's, you know, still a young girl, and um, to be the that she's is brilliant. Want verkramping, dat is het grootste gevaar. Wat we soms vergeten is dat ze gewoon 19 is. Ze presteert al alsof ze al 25 is. Aan de buitenkant Solomon goed. Schippers moet die ontspanning zien te vinden op die laatste meters. Geef wel wat tijd. Dat meisje heeft fysiek zoveel potentie. Daarmee ligt ze straatlengte voor op volgende. Schippers valt terug, verkrampt en wordt hier vijfde of vierde, 22-46. Meerkampcoach Ronald Vetter, Daphne Schippers. Wat is er nou zo bijzonder aan haar? Er zijn een aantal dingen wat niet extreem bijzonder is... maar wel typerend voor Daphne en nog een aantal toppers. De enorme wil om te winnen. Daarnaast de fysieke potentie die ze heeft op een aantal onderdelen. Bij sprint schiet dat er natuurlijk gigantisch bovenuit. Als band Dat uit de hier eerste in in Want haar grootste wapen is haar snelheid. Ik kan me voorstellen dat het ook eigenlijk wel een beetje een valkuil kan zijn, omdat iedereen maar roept van joh, jij moet op de sprint gaan richten. Ja, ja, dat helemaal waar. Want als, als sprinter kan je veel aan de bak als, als meerkamper... Uh, zij zal twee, drie meerkampen in een jaar doen. Nou, die meerkampen zijn zo zwaar. Uh, dit is genoeg. Want als je er meer gaat doen, ja, dan loop je allerlei risico's. Maar sprint, ja, een beetje sprinten, die doet bijna wekelijks een wedstrijd. Nou, Zij is weergeloos goed in de sprint. Ze heeft tot nog toe een uitstekende meerkamp gedraaid. En dat gaat nog beter worden. Als ze beide gaat doen, en ze gaat beide... Uh, ze gaat naast die, die twee of drie meerkampen per jaar ook nog eens heel veel sprinten doen. En dit jaar zal ze de EK doen. Uh, in de Met-Olympische Spelen zal ze de estafette doen. Dat kan wel eens een enorme valkuil worden. Er zal dus goed gekeken moeten worden hoeveel wedstrijden ze doet. En zij kan zich niet vergelijken met andere sprinters. Zij zal veel minder wedstrijden moeten doen. Die snelsten in 200 meter bewerp op baan 2, Jessica Ennis. Op baan 3, Daphne Schippers. Ze ligt op de 15e gesamtrang, Hij heeft een persoonlijke bestleisting van 22,69. Bart Benema Kessel, als talentcoach, 90. de coach van Daphne Schippers. Hoe merk je dat zij een volledig seniorenseizoen heeft gedraaid? Ik merk dat... Uh, Vorig jaar was ze helemaal onbevangen. Het was allemaal nieuw en ach, weet je, ze heeft niks te verliezen. Uh, ze is nog steeds wel onbevangen... Maar het gaat allemaal even iets minder makkelijk. Ze heeft natuurlijk al drie jaar achter elkaar enorm groei doorgemaakt. Het is logisch dat het niet nog drie jaar achter elkaar door. Dus het is niet alsof ze nu nog eventjes overal secondes en minuten vanaf haalt. En meters erbij springt. Um, dus dat is even anders voor haar. Tweede HMWM 2012 met een persoonlijke bestrijdstuk van 6823 punten. Begrussen ze met meer Jessica Ennis uit Groot-Brittannië. Welkom in Göttingen, Jessica. In december trainde Daphne Schippers een aantal dagen bij de Engelse meerkanser Jessica Ennis. Europees kampioen en de grote favoriet straks bij de Olympische Spelen. Een initiatief dat tot stand kwam dankzij beide coaches? Um, no, it was good to have um you know Daphne and some of her training partners to come over um, just to see how they train and they saw how we trained and um you know Daphne is a fantastic runner so it's good to do some running sessions with her. What part of her capacities uh, are you jealous Um I wouldn't say I was jealous but she's a fantastic runner so um it's great to run against her because it helps me run a little bit better. Dat is Daphne skipas, Daphne Skippers voor oh, Jessica Enis. Onze kent ja, bedankt. Daphne Skippers voor Jessica Enis. Hij is het endergebnis 22-74, die inofficiële zijn. Het lijkt nu even minder, minder hard te gaan. Maar goed, ja, ik moet ook eerlijk zeggen, we hebben het jaar ook zo opgebouwd... dat we als het goed is later in het seizoen pas echt goed zijn. Of dat zij echt goed is. Um, het is nu vooral goed genoeg om hier goed te scoren. En, uh, het is gewoon een ander seizoen ook. Met andere ideeën, andere insteek, andere doelstelling. Hoe gaat zij daarmee om? Nou, ze heeft het even wat moeilijk gehad de afgelopen tijd. Ze heeft geen makkelijke tijd. Dat het, uh, ze is ziek geweest na de WK indoor. Uh, daardoor een beetje achterstand in, uh, opgelopen. Was toch wat meer vermoeid op een gegeven moment van de trainingen... Uh, de eerste wedstrijden knalden er niet, het spatte er nog niet vanaf. Uh, maar de laatste twee weken zie ik in de trainingen echt goede progressie, goede stappen. Ze is fris, uh, ze loopt sneller de tijden dan ik ooit heb geklokt. Dus het lijkt erop dat ze er klaar voor is. Daphne Kippers komt als nächste. Ze is de vurende in het met 6 meter. Heb je atletiek in Nederland iemand als Daphne nodig? Ha, niet alleen de Atlantiek in Nederland. Er zijn veel landen jaloers eh, op iemand als Daphne. Die, die kijken ook met, met enthousiasme en misschien zelfs met kleine jaloerse blikjes eh, naar haar toe. Ja, zo iemand heb je nodig. Ja, 6 meter 49, daar waren nog een centimeter meer drinnen. Alles Die persoonlijke bestleisting nog eenmaal verbeterd, heute. Congratulations, Daphne Skippers. Ja, applaus en gejuich en getoeter voor uh, Daphne Schippers. Inmiddels in de studio Hans Beum. Gaan we het over het WK schaken hebben. Na twaalf yes. partijen tussen Vies van het uh, uh, Anand en Boris Gelfand. 6-6. Dat betekent uh, tiebreak, verlengen, ja. uh, snel schaken. Uh, wat gaat er nu gebeuren? Uh, ja, maar nou ja, even nog een, een kleine teleurstelling over hoe het is afgelopen. Hè? Want ik had toch wel verwacht dat Anand in die laatste partij vandaag met wit... Toch wel ja, iets meer langs het randje zou gaan en toch wat meer zou uh, proberen. Maar dat is er op de een of andere manier. Is hij niet in vorm in deze, in deze hele twee-kamp niet. Uh, dus dit, deze match had niet die allure van al die prachtige wereldkampioenschapsmatches. die nog zo uh, vers in de herinnering liggen. van Kaspar of Karpov en, en fischer Spassky zelfs in 72. Maar ook, ook die andere van Kortsnooy en Karpov. Wou je nou al op die leeftijd dat je zegt. Oh, vroeger was alles beter? Nou ja, dat, dat, het kan wel eens een keer zo zijn. Dat de, deze match had niet... To, het, het, het, af en toe, dan, dan dreigde die wat op te fleuren. Dan dreigde hè, die partij 7 en 8, waren ineens twee beslissingen. En toen zakte het toch weer in. Is dat de uh, algemene mening ook al, als je om je heen... Dus, ja, je niet natuurlijk. Nou ja, goed, m, m, m, daar lig ik niet wakker van. M, algemene mening. Maar het, natuurlijk van, de, van de, de toppers vinden dat ook. Ja, ja logisch. Uh, maar ligt uh, dat aan de spelers of ligt dat aan de opzet van de, van de tweekamp? Is daar iets aan te doen, met andere woorden? Uh, uh, nou ja, als je agressievere spelers hebt... Uh, spelers die meer, uh, meer risico in het spel leggen. Zoals Kasparov. En zoals trouwens ook. Uh, ja, je kan er nog een op op noemen. Kortere partijen dus, eigenlijk. Uh, is dat de oplossing? Uh, nee, nee. Misschien wel een langere match. Zodat je meer risico's kan nemen. Uh, misschien, uh, maar ja, uiteindelijk toch, denk ik... Uh, de hele cyclus om het wereldkampioenschap... zal nog wel eens... Uh, moet nog eens een keer heel goed heroverwogen worden. Want... Uh, ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat, is, uh, dat is één ding. Maar goed, hoe dan ook. De match al zodanig, 6-6. En dat, dat kan op een heleboel manieren tot stand komen. Maar zoals die tot stand gekomen is... voelt het niet echt lekker aan. Het, is, het was geen mooie match in de hele lange serie van WK-matches. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, Even, nee, even nog naar vandaag nou. en dan wat er gaat gebeuren. Maar als je, als je naar vandaag kijkt... Ging het al heel snel naar een remise? Of is er ook nee, een ze, moment geweest dat je dacht van nou... Nou, ze proberen, dat gekke is, ze proberen het wel. Maar de manier waarop ze het proberen... zijn uh, zijvarianten, zij in hoofdvarianten. Dus uh, ze proberen een, een, ja, een, een klein dingetje... Uh, ze anticiperen een klein beetje op... op uh, proberen de ander uh, te overmeesteren in de voorbereiding. Maar dat is dan te, het heeft te weinig venijn uh, wat ze dan doen. En veilige verrassingen. Ja, misschien. het zijn veilige ja. verrassingen. Ja. Dat, is, en dat is een goede uitdrukking. Dus het... Ja, nogmaals, en dan probeert men wel wat... maar dan heel snel al, dan, dan is het vuur er weer uit. En dan, nee, jammer. Dus uh, dit is het niet. Nu krijgen we een... Uh, er moet een wereldkampioen komen, want dat, dat kan zo niet doorgaan. Ze spelen woensdag, ze hebben één dag rust. En woensdag gaan ze beginnen met een uh, vers versneld, uh, versnelde partijen. Dat begint als volgt. Ze spelen eerst vier partijen van 25 minuten per persoon. Op één en, dag? Ja, zeker. Dat gaat achter elkaar door. Tien minuten pauze tussendoor. Um, um, en wat, bedoel je, wat bedoel je per persoon? Nou, uh, 25 minuten per persoon. Bedenktijd. Ah, okay. En dan krijgen ze nog 10 seconden per zet als bonus. Nou, dus Zo'n partij duurt ongeveer een uur. Daar spelen ze er vier van. Als er dan nog geen beslissing is, dan gaan ze over naar de volgende turnus. Dan gaan ze spelen partijen van 5 minuten en drie seconden bonus per zet. Dat doen ze weer uh, twee keer, vier keer, vier partijen. En is er dan nog steeds geen beslissing... dan krijg je een soort sudden death, een, een Armageddon-partij. En dan moet er gewoon een finale komen en het gaat als volgt. Dan wordt er gelood. En degene die mag kiezen, die mag dan kiezen... of ik neem wit en ik krijg vijf minuten... of ik neem zwart en ik krijg vier minuten. Maar als de partij remise wordt, heeft zwart gewonnen. Dus dat is om gewoon een beslissing af te dwingen. Dus net zoiets als met, met, met, met die penalties. Eerst heb je de tien en dan gaan ze de vijf. En dan krijg je gewoon een om, om. om en om. En dan op een gegeven moment is het gewoon... Ja. Nou ja, dus dit is gewoon... Uh, dus hoe, dus, is, hoe je het ook bent verkeerd. Woensdag wordt het, woensdag wordt het bekend het, wie de wereld Woensdag ja. is het bekend. En ja, ja, het is wel spectaculair natuurlijk. Als dan, en, dan, en dan zal het helemaal aankomen. Op zenuwen en op uh, vertrouwen, op intuïtie. En, en, en uh, ja, op, op, op, op dat soort zaken. Eerder deze week zagen we dit scenario al een beetje boven de ja. match hangen. En toen zei je... Anand is daar beter in. Die, nou ja, die, dat snel schaken, dat, dat is wel zijn ding. Ja, dat is ook zo. Dus ik denk dat zeker in die vijf minuten... partijen aan het voordeel heeft. In die half uur... partijen valt het nog wel mee... Daar kom je tot, Dat is gewoon wel lichtelijk serieus. Daar gaat van misschien dan toch meer risico nemen in die partijen. Want dat, hij weet ook dat hij er minder is. Ja, dat zou ik verstandig vinden. En dan krijg je eindelijk een keer het soort partij... Eh, langs het randje en, en, en het risico en Alles al dat soort niets. dingen erbij. En ja. Dat is dan wel mooi. En, en, ja, dat, dus dat, Ik hoop maar dat dat dan nog prachtige partijen gaan opleveren. Maar in de, in de match met de klassieke tempo... Uh, ja, is het er helaas niet voor gekomen. Nee. Hoe laat uh, gaat het beginnen? Ze beginnen woensdag om 12 uur. En dan blijven ze lang doorspelen. Dus dat zal dan om, als ze alles door blijven spelen, zijn ze om 7 uur, 8 uur uh, moet het bekend zijn ongeveer. Ja, nou horen we jou ongetwijfeld ook okay. weer. Dankjewel voor de komst naar de studio. Hans Beumer staat over de WK Schaken. Dat is woensdag wordt beslist. Vervelend voor duizenden strandgangers... die vanochtend uh, om de files voor te zijn vroeg uit de veren waren. Want de zon verloor het in Zandvoort van de mist. Het circuit profiteerde, want veel mensen lieten het te frisse strand links liggen. En kochten vervolgens toch nog een kaartje voor de Pinkster Racers. Een op papier boordevol raceprogramma, maar met een schaduwzijde, ook daar dus. Want het is uh, erg zichtbaar dat uh, autosport veel last heeft van de economische malaise. Vanaf circuit Park Zandvoort, Louis Dekker.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 Maar er is een uitzondering. De Mazda Max 5 Cup. Aan de start 29 auto's. Hoe kan dat? Omdat het niet zo duur is. Je raadjes van Mazda. Onze klas, ja, wij afficheren het vaak met budget racing. Dat betekent zeg maar, in simpele woorden dat je goedkoop aan een auto kunt komen. Relatief goedkoop de auto kunt ombouwen. En daarna ook relatief goedkoop kunt racen als het gaat om inschrijfgelden, onderhoud, banden, brandstof. Dat soort zaken. De running costs die zijn ongeveer 5000 euro per jaar. En voor iedereen die daar duizelig van wordt, dat is in autosport een schijntje. Dat is een schijntje als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de klassen die racen in het, in het Dutch Powerpack. Zoals we hier nu op de Pinkster Races hebben, waar wij als gastrace zijn. Uh, dan praat je dus per auto over budgetten van alles tussen de 20.000 en 30.000 euro. Maar wij zijn hier dus nu als gastrace. Eén keer in het jaar voor volle tribunes. Ja, wij racen één keer in het jaar voor volle tribunes. Daar moeten we wat extra voor betalen. Maar dat vind ik natuurlijk ook leuk om onze klassen te laten zien aan mensen hier op de tribunes. En voor die mensen op de tribunes is dat leuk, want dit veld is goed gevuld. Maar u krijgt ook een beetje pijn in de ogen als u kijkt naar Formule Ford, Suzuki Swift... of in een ander jaargetijde Formule 3. Want dat gaat niet lekker daar. Nee, dat is heel jammer. Dat is absoluut jammer voor de autosport. Ik kan er niet precies in kijken hoe dat komt. Maar het contrast is groot, hè? Het, het contrast is groot. En het enige wat ik als verklaring kan geven... is dat je bij ons goedkoper kunt racen. En dat mensen dan zeggen van... het wordt met de duur, ik ga wat goedkoper racen. Ja, dit past misschien wat beter bij de stand van het land. Ja, op dit moment misschien wel, ja. Eén van de 29 is Dick van Rij, of zoals op de auto staat Dick D. van Rij... Contactlensspecialist. U bent niet alleen autocoureur, maar ook uw eigen sponsor. Ja, dat klopt. Je moet toch wat? Ja. U bent herkenbaar aan nummer 48, maar nog herkenbaarder aan de kleur. Knalblauw met een halve smurf op de deur. Er zit geen dak op, dus die smurf, daar is de kop vanaf gehakt. Ja. Dus waar het hoofd zat. Daar zit ik, als ja. grote smurf. En u doet dit vooral voor de lol, hè? Ja, ja, Dit is een jongensdroom. Daar geniet ik met volle teugen van. Waarom rijdt u in deze cup? Het is een uh, heel betaalbare cup. Het kost natuurlijk nog steeds geld, maar de auto's zijn relatief goedkoop aan te schaffen... en niet al te duur op te bouwen. U bent niet alleen autocoureur, u bent ook ondernemer. Dus u rekent, want zo zijn ja. ondernemers, toch? Ja. En wanneer is het nog leuk en wanneer zegt u, nou wordt het met de gek? Nou, ik heb C-Hert uh, Endurance race uh, heb ik gedaan, drie seizoenen. Twee uh, seizoenen Golf Endurance racen. Lange afstand. Een lange afstand. En er is, uh, ja, de laatste uh, seizoen krijg je een deukje en dan ben je 3.500 euro armer. En uh, dat was voor mij op een gegeven moment te zeggen van, nou weet u... Uh, Zo'n seizoen kost dan 20.000 euro. En ja. Het kon wel, maar ik vond, ik vond het, het geld niet waard. Ik heb hier minstens net zoveel plezier. Maar dit is dus low-budget racing? Ja, ongeveer 4.000 euro per seizoen. Het is nog steeds een behoorlijke klap duurder dan de voetbalcontributie van mijn dochter, hoor. Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Maar ik denk dat u geen enkele raceklasse zult vinden die uh, nou misschien nog in de oude Volvo's... Ja, die uh, oude oma-Volvo's, zeg maar. Ja. Die 340, 360 waardig. Dat? dat klopt, ja, inderdaad. Had dat had u ook kunnen doen? Had ik ook kunnen doen, maar deze auto's zijn uh, sneller. En ook sportiever. U moet er vandoor hè? Ja, ik uh, sta te popelen. Oké. Okay. Nou, uh, Smurf. Ik ga er vandoor. Pas onderweg op voor onder Smurf en over Smurf. <laughs> ja, dank u wel. U ik uh, ga er wat van maken. Ja. En daar Smurf die. Goed, het waren de Pinkster Races. Dan uh, naar uh, Italië. Tumult daar bij de Italiaanse voetbalploeg. Dat zich voorbereidt op het EK in Polen en Oekraïne. Vanochtend om half zeven deed de politie een inval in het trainingskamp van de nationale ploeg. De grootste slachtoffer is Domenico Criscito. Ik hoop dat ik het goed zeg. Uh, Emil schelf zeg ik het goed? Je zegt het heel Goed, Robert. Oké, okay, dankjewel. Roberto mede. <laughs> de uh, verdediger van Zenit Sint-Petersburg. Uh, hij werd door de Italiaanse voetbalbond uit de voorlopige selectie van 32 spelers gezet. En zal niet meedoen aan het EK. Waar wordt hij, en overigens ook uh, 13 andere spelers? waar worden ze van beschuldigd? Nou, deze spelen. En dus inderdaad die dertien uh, anderen, we komen zo op nog een uh, dimensie. En dat heeft weer met Antonio Conte, de trainer van Juve, te maken. Maar deze speler, deze international, wordt verdacht van matchfixing. En dat heeft te maken met de wedstrijd Lazio Genoa van vorig jaar. En eigenlijk aansluitend, want Stefano Mauri, daarom worden van Lazio, is eigenlijk ook een andere grote naam die is opgepakt. Heeft met twee wedstrijden te maken van Lazio met name die geëindigd zijn, precies in 4-2. Nou, dan weet je het wel, dan uh, kom je bij de, bij de bel Chinezen uit. Uh, met andere woorden, daar is uh, blijkbaar enorm grof opgewet en ze hebben dus een lijntje teruggetrokken. En met andere woorden hebben ze ook weer, en dat, dat, is, dat is natuurlijk helemaal verbijsterend, hebben ze weer ontdekt dat er met uh, dubbele simkaartjes is uh, gewerkt. Nou ja, dat doet weer heel erg terugdenken aan het uh, Calciopoli-schandaal van 2006, waarbij uh, heel Italië op zijn grondvesten uh, schudde werkelijk van het ene schandaal naar het andere. Dus met andere woorden, je zou kunnen zeggen: ze hebben er nog niks van geleerd. En er zijn dus nu weer een aantal prominente, is weer een aantal prominente voetballers bij betrokken. En ja, die gaan op te, met de billen op de blaren zitten. Ja, en dan mag je aannemen dat ze goede bewijzen hebben, want anders val je niet. Uh... Dan uh, val je niet zo met zoveel toeters en bellen in bij de Italiaanse voetbalploeg. Je nee, had nee, het uh, net ja, over Juventus-coach Conte. Daar is ook huiszoeking gedaan. W ja, die wat, was jaar coach zijn? van Siena, uh, van uh, Voordat hij dus naar Juventus ging. En uh, zat bij twee wedstrijden op de bank. Uh, in elk geval waar naar onderzoek is gedaan. Misschien dat er nog wel meer wedstrijden gaan volgen. En uh, hij wordt er niet uh, zo van beschuldigd van dat hij die wedstrijden heeft geregeld. Want hij eindigde precies in het resultaat wat goed was voor de tegenpartij. Om, uh, om in de race te blijven. Novara promo. Hè? Die ene tegenstander promoveerde uiteindelijk zelfs mee naar de Serie A. Maar dat bleek dus door spelers te zijn afgesproken en. En daar ben je in Italië ook strafrechtelijk dan uh, voor aansprakelijk. Als je daarvan afweet als coach, dan uh, ga je net zo uh, hard het gevangen in. Dus uh, dat is overigens een, een oud bericht. Uh, want dat is twee maanden geleden ook wel eens nadrukkelijk aan de orde gekomen. Maar het heeft niet uh, weerhouden om vandaag ineens plotseling ja. uh, een inval te doen in zijn huis. En dat is natuurlijk heftig als ineens je hele huis ondersteboven wordt gehaald. En dat hebben ze dus allemaal, je had het er net al over, dat kan de Italiaanse justitie als geen ander, die timing. Dat doen ze. Het is dus allemaal tegelijk. Dus op 19 plaatsen tegelijk hebben ze mensen aangehouden, huizen doorzocht. En dan uh, ja, nemen ze geen slachtoffers of uh, ja, houden ze geen slachtoffers achter. Nee. Nee, nee, nee. Over timing gesproken. Tot slot, uh, kort antwoord graag. Het is niet de eerste keer uh, ja. een groot toernooi. Uh, tumult en het Italiaanse team. Maar het pakt regelmatig wel goed voor ze uit, uh, sportief, geloof ik. Ja. Dat kan de justitie dan later nog aanvoeren dat, ze in ieder geval, dat die timing ook niet zo heel erg slecht heeft gewerkt. Nee, in, in, uiteindelijk leidde dat in 2006 natuurlijk tot de wildheid omdat Lippi dat omgekeerd evenredig naar zijn eigen ploeg toevertaalde. En zij Tappertoni gaf het trouwens ook alweer aan in de officiële perscommunicatie Italië staat weer onder druk van de totale gemeenschap... als zijn een land van boeven en misdadigers. En laten we vooral uh, laten zien dat er ook nette mensen wonen... en ook hele goede voetballers. En laten we zien wat, wat Italië voorstelt. Nou ja, dat is natuurlijk wel weer... Uh, koren op de molen van Prandelli op dit moment. Dus uh, we moeten Italië zeker niet gaan onderschatten... het komende nee, toernooi. Nee. In 82 uh, ging het trouwens ook niet goed. <laughs> en toen kwam er een persboycott... en werden ze Europees kampioen. Goed, we gaan... We gaan het afwachten. Dankjewel, Emile. Oké, okay, Robert. Joe, dag. dag. Goed, dit is uh, de eindtoon van NOS Langs de Lijn. Dat betekent dat hij er bijna op zit. Um, iets willen kunnen geven, meegeven. Uh, technicus Bert van Putten. Na 39 jaar. Dit was zijn laatste Langs de Lijn. Heel vaak actief in de Tour. Heel veel ook bij de Olympische Spelen. Ontelbaar vaak in onze studio uh, te vinden. Dankjewel voor je inzet. Ga je goed, Bert. Geniet van je vrije tijd. Je was een fijne collega. Dit, is, en, dit was NOS Langs de Lijn. De laatste dus uh, van Bert. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Eva Jinek. Goedenavond. Woensdag om 7 uur...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 Dit is Radio 1.